Er zijn wel veel minder aanslagen dan in de gewelddadige jaren 2006 en 2007. Half december eindigde de Amerikaanse missie. Op het hoogtepunt waren er bijna 170.000 Amerikaanse militairen in Irak. Hamas-leider Haniye heeft op zijn bezoek aan Turkije... een bezoek gebracht aan het hulpschip dat in 2010 werd aangevallen door Israël. Daarbij werden negen Turkse activisten doodgeschoten. De premier van de gaza sprak ook met de Turkse premier Erdogan...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 Tussen het knooppunt Hooipolder en Hank 5 kilometer. Bij Hank is de rechter ook dicht. Verkeer richting Utrecht kan ook omrijden vanaf knooppunt Hooipolder via Waalwijk en Den Bosch. Dat is de route over de A59 en de A2. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbeth Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Dit zijn grote dingen. Dit zijn echt historische momenten eh, dat we dit tot stand hebben gebracht. Het, ik heb het nog nooit zo druk gezien bij een pinautomaat. Echt eh, twee, driehonderd mensen voor twee pinmachines. En allemaal willen ze natuurlijk eh, euro's hebben. Ik vind het een beetje playmobil geld. Ja, het is briljant. Ik bedoel, man uiteindelijk uit de automaten. Ik vind het mooi. Ja, ondernemer Annemarie van Helden. Goedemiddag. Ja, de euro is jarig deze week. Tien jaar wordt hij. Is dat voor u reden voor een feestje? Feestje is natuurlijk veel gezegd. We weten niet hoeveel we er nodig zullen hebben om een aantal dingen te doen. Maar ik ben er nog steeds heel blij mee. Ja. Ja. En, u, en u heeft een uh, reisbureau en daar is dat heel handig voor straks meer daarover. Pascal ten Haven van de studentenvakbond straks gaan we het hebben... over of studeren het komende jaar nog betaalbaar is. Ja, even over die euro. Zijn die studentenkamers ook in prijs verdubbeld sinds de invoering? Nou, ik heb met mijn vader vergeleken. Wat hij in guldens betaalde, betaalde ik in euro's. Ja. Oh ja? Wat, en wat voor bedrag moet ik dan aan denken? Uh, 310 euro en vroeger 310 euro. 10 gulden. Ja, ja, maar daar zit natuurlijk iets meer dan tien jaar tussen. Ja, precies als een jaartje of dertig. Een oh, jaartje dertig geleden, oké. Okay. Dus er ja. is ook nog iets van inflatie geweest. Gelukkig wel, ja. Nou, ook de gast is uh, Jan Bos. Hij uh, zette als schaatser twee wereldrecords re op zijn naam. En Jan, uh, je liet net iets zien aan de andere gast hier aan tafel op je iPhone. Wat liet je ze zien? Een um, ja, foto van een, uh, van een lichtfiets waar ik uh, in uh, september zo meteen een, uh, uh, het, een poging ga doen... om het wereldsnelheidsrecord te verbreken. En die lichtfiets, dat is een hele bijzondere fiets, hè? Ja, ja dat is een, een, met, een, met een hele kappel eromheen. Een super aerodynamisch uh, ding is dat. Uh, het schijnt dat hij maar een tiende luchtweerstand heeft van een normale fietser. Dus ja, dat, um, daar moet je heel hard mee kunnen. Daar moet je heel hard mee kunnen, ja. ja goed, Met buitenlandse commentator Jan van dan gaan we het hebben... over de eerste voorverkiezing bij de Republikeinen in de Verenigde Staten. In de staat Iowa. Ja, Jan, heel veel namen hebben we gehoord hè, de afgelopen mm -hmm. maanden van die Republikeinen. Op wie zet jij je geld nu? Deze week? <laughs> Deze week. Uh, ik zou toch nog Matt Romney kiezen als de uh, meest... Uh ja, dat we zeggen, representatieve figuur. Maar voor de rest is het een hele interessante campagne... waar meneer Geert Wilders nog wat nieuwe woordenschat uh, kan opdoen. Je bedoelt dat ze niet zo heel beleefd zijn over en elkaar? En tegen elkaar, op zijn minst, nee. Nee. Goed. nee. Nou, wie er dan allemaal ja. nog in de race zijn daar, dat, dat bespreken we zo met jou. En uh, onze dichter is vandaag Ton Luiten Tegen het einde van dit uur horen we zijn gedicht. En u kunt ook reageren. Ga dan naar de website, dit is de dag. Nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Wereldkampioen Sprint 1998, oh wat een verschil, Jan Bos, ja, daar al wat gebouwen, die de vuist, 1, 11, 10. Binnen de tijd, Jongen wat een overmacht wat een prachtig feest is dit, <lacht> ben de maas gaat er onderuit. Maar dat zal Bos allemaal niet leren, hij is de wereldkampioen Sprint en dat is in Nederland, voor Nederland, nog nooit gebeurd. Nou Jan Bos, is dat een geluid uit een ander leven? Um, nou, dat is wel een heel tijdje geleden inderdaad, ja. Dat, um, en als, ja. Je het, als je het hoort, je, wat, wat, wat maakt dat dan bij je los? Nee, zie, dan zie ik al helemaal de beelden voor mij, uh, ja, hoe, dat toen, hoe dat toen gegaan is, ja. ja maar dat is wel heel, uh, heel gaaf. Ja. ja, om dan te winnen, kampioen te worden. Nu wil je in iets anders uh, een, een record gaan vestigen. De snelste fietser ter wereld wil je gaan worden. Waarom dat? Nou, gewoon de fascinatie voor, uh, voor snelheid ten eerste. Uh, ja, dat is wel iets wat ik, wat ik al langer volgde. Tenminste, dat snelheidsrecord. Ik, ik ging ook op de baan fietsen. En er was altijd wel een beetje een idee van... Ja, hoe, hoe, hoe hard zij eigenlijk wel niet kunnen op een, op een fiets. En... Um... Daar ben ik aan uh, gaan zoeken, googlen, uh, filmpjes gaan zien uh, op internet. En de, ja, daar kwam ik op uh, Sam Whittingham uit. En, uh, een Canadees die had het snelheidsrecord van 133 km per uur gehaald. 133 km per uur? Ja. Op een fiets? Op een fiets. Dat is dus geen auto. Nee. nee, nee, maar dat is wel ja. heel hard. Dat is uh, ja, ongelooflijk hard. En... Ja. Uh, uh, ja, en vorig jaar uh, bleek dus dat de, de TU in Delft... die had een uh, fiets gebouwd en die ging ook een poging doen. Ja, daar was ik gelijk al heel erg geïnteresseerd in. En ik jongens ook volg op uh, via Twitter. En, uh -huh. uh, en ik kwam ze um, een paar maanden geleden kwam ik ze tegen op, uh, op de Bike Motion in Utrecht. En um, ja, mee in een gesprek gekomen. En die jongens zeiden van, ja, ga maar een fietstest doen... En, uh, kijk ja, of die of dacht jij, natuurlijk, uh, ja, die jongen kan hard schaten, maar kan hij ook wel fietsen? Ja, kan hij uh, ook wel hard fietsen. En, uh, nou, hij is uh, een fietstest gedaan en uh, dat bleek wel zo goed te gaan. Uh, die zei van, nou, we gaan daarmee uh, verder. Want jij was waarschijnlijk niet de enige die uh, een uh, fiets weet niet, gaan Nee, ik uh. weet niet hoeveel jongens daarvoor uh, aangemeld hadden. Maar uh, ja, die jongen die vorig jaar die poging uh, gedaan had, uh, ja, samen met hem staken we uh, blijkbaar... Uh, met kop en schouders boven de rest ja, uit. Ja. En die, jij zei, die fascinatie voor snelheid Die had ik natuurlijk ook al uh, op de schaats. Wat, wat, wat is er zo fascinerend aan, aan zo hard mogelijk proberen te gaan? Ja, gewoon het, het, het, uh, het uiterste uit, uit, een, uit een menselijk lichaam halen. Dat is, uh, dat is het meest fascinerende. Nou ja, als, als jongetje ook uh, op, op de fiets. Weer altijd zo hard mogelijk fietsen. Altijd bezig met uh, als ik een, op een recht aan het fietsen ben. Uh, kijken hoe hard je kan, kan op een racefiets. Ja, dan, ik had wel eens op een, uh, met een groepje, dan uh, probeer je zo'n groepje in te halen. En dan, dan kijken hoe hard je dan kan. Ja. Ja, dan heb ik het met een kilometerteller op mijn fiets. Dan haal je, haal je 70 kilometer per uur. En, ja, dat is zo fantastisch. <laughs> ja, dan ben je alleen maar met snelheid. Ik ben, ja. Met schaatsen ben ik ook altijd bezig met snelheid. Ja. Van, ja, hoe uh, rij je een rondje uh, 24, 5? Wat is, dan je, wat is dan je snelheid? Dus je bent altijd met snelheid bezig. Dat zit in je hoop, lijkt me. Hebben andere mensen aan tafel dat ook? Pascal ten Haven, student, heb je ook iets met snelheid? Ja, natuurlijk. Vroeger ook naar school was, ging ik fietsen. Wel, ik altijd binnen het half uur, want dan fietste ik gemiddeld 25. Maar als ik echt raad was, dan probeerde ik ook gemiddeld 35 of 40 km per uur te halen. Ah, ja. Maar dat drukt tegenwoordig niet meer. Maar de 70 van Jan Bos, die haalde je dus niet? Nee, twee keer zo langzaam was ik al heel tevreden mee, ja. En de andere aan tafel? Ik heb een hele snelle fiets. Die kan ik aantrappen. <laughs> Dat is een auto, wou je zeggen. Nee, ja, een motorfiets. Oh, een motorfiets. Ik oh, ben snelheid met uh, mijn motorfiets. Maar motor. mijn, mijn snelste fietstocht is uh, toen ik een keer ergens helemaal in het noorden van Texel bij de Slufter een autosleutel brak en mijn gezin is dus buiten moest blijven staan wachten... tot ik helemaal terugfietste naar de burg... om daar een nieuwe sleutel te laten maken en weer terug. En wat was je gemiddelde toen? 43 km per uur, want het was de fiets van mijn zoon... en die had een snelheidsmiddel. Oh, ja. Ik nou, dus was u... compleet het pleit in de afloop. <laughs> Anne-Marie van Helder nog iets met snelheid? Jazeker, ik uh, was in de gelukkige omstandigheid... dat ik nog de Concorde heb mee mogen maken. Hij ah, heeft er ook in geflogen? Uh, Jazeker. En dat was wel een hele spectaculaire ervaring. Dat was hoe, echt, hard, uh... hoe hard ging die ook alweer? Ja, sneller dan het geluid, hè. mag... En, uh, uh, het gekke was, het meest verbazingwekkende waren er eigenlijk twee dingen. Nou, sowieso, als, je binnen, als je eronder staat al, dat hele oh no. dynamische... Uh, dat, je had het net over het... Ja. Over de vorm. En nou, dat is daar natuurlijk helemaal. En je ziet dan dat stafeltje boven je hoog uittornen. En dan erin. Het was een prachtig toestel. Ook met de leren stoelen. En, maar ja, hele, ja, kleine, hele kleine, klein. heel klein is dat. Ja. En dan ineens hoor je die motoren. Dat hoor je echt. Dat is, ik kan me iets voorstellen als je bij een F1 of zo. Dan hoor je het ook altijd. Maar dat was, dan voel je het in je vliegtuig. En ik, heb natuurlijk, ik ben dit jaar 35 jaar de reisorganisator, dus ja, in die 35 jaar heb je wel wat gezien en gehoord. Oh, maar ook. dat was zo bijzonder. Oh. En dan op een gegeven moment word je dus in je stoel helemaal geperst. Oh. En eh, als hij op gaat stijgen en als hij dan echt door het geluid gaat, dan wordt alles buiten roze. En dat is zo'n bijzondere ervaring. Ja. Hm. Dat, ja, ik vind het nog steeds heel jammer dat ik het niet nog aan al, al, meer mensen kan laten. Nee, want hij vliegt maken. niet meer. Nee, nee niet dat, meer. Dat, dat geluid heeft hem de nek uh, gekost. Ja. Amerika mocht hij niet boven vliegen, nee. boven de gruysnaal. Het werd geregistreerd als kleine aardbeving. In herring maakte dat hm. ding. Oh, Jan ja, Bos, was heb jij was zinnig populair. Ik had ja. een aantal cliënten die, want Hij vloog natuurlijk alleen maar vanuit Londen en uit Parijs. Maar hm. ik had een aantal mensen die dat echt wekelijks gewoon... nieuw drie uur. Bestuigen. Jan Bos, zou jij, uh, heb je het ook met andere apparaten dan een fiets nog? Zou je ook bijvoorbeeld in zo'n raket willen, zoals waar? Kuipers in zat. Oh, nou nee, dat is wel. Ja, dat nee. is ja. wel blij. kijken. Ja, nou, dat, dat willen uh, we allemaal. wel, Ja, nou, dat denk ik ook wel, ja. <laughs> toch ja. Wel. ja. Jouw broer Theobos, die fietst ook. Heb je onder, overleg je ook met hem over uh, wat, wat voor tactiek je gaat gebruiken? Of is wat, dat fietsen op de baan, wat, wat, wat hij deed, is dat heel anders dan wat jij gaat doen nu? Ja, dit is toch wel heel anders. Uh, maar het is wel een beetje een vergelijkbare inspanning die je moet leveren. Het is wel, uh, ja, je, je, je hebt een heel schema met wat voor vermogen je moet trappen uh, om, om die snelheid te halen. Dus dat is wel, uh, je, je, je hebt wel veel vergelijkingsmateriaal met elkaar. Ja. Ja, en ja. hoe werkt zo'n schema? Dan heb je dat dan in die fiets en kijk je daar dan op? Hoe, ja, je hoe werkt hebt, uh, dat? volgens mij, uh, ik, ik heb maar één keer in de fiets gezeten nog maar. En dat oh. zag ik, uh, zag ik, zag ik uh, ja, want de rest. In de fiets. Uh, in, in de fiets, ja. ja. Je zit in, in de fiets. En daar ja, zag ik wel een schemaatje voor je van, uh, ja, dat, dat en dan dat vermogen moet je rijden om, uh, om die snelheid. Want je moet eerst je hele snelheid moet je opbouwen ja. voordat je op, uh, op 100% op je top zit. En, op top en, hoe, en zit, hoe lang ja. zit je dan op die top? Nou, je hoeft maar op je top te zitten uh, een 200 meter. En met een snelheid van 133 km per uur is dat maar een paar seconden. Ja. Dus dat is, uh, dat is zo voorbij. Ja, dat is heel snel uh, alweer voorbij dan. Het is in Amerika, hè, dat je het gaan doen? Ja, in Nevada. Ja, in, uh, Nevada, in uh, Battle Mountain. <gacht> en waarom, wat is nou zo bijzonder daar dat het daar. Nou, daar, daar blijkt je... dus een weg te liggen van uh, ik weet niet hoeveel kilometer uh, rechtuit. En die ligt op 1500 meter hoogte. Dus je hebt veel minder luchtweerstand. Um, en daar komen alle, alle teams uit de hele wereld die komen bij elkaar om daar een, hun pogingen te doen. Ja, en je kan daar dus sneller dan op een andere weg, ergens die uh, nou, lager ligt. Ja, zeker in, in Nederland heb je te veel uh, luchtweerstand. En, uh, en, en waar train je dan? En nu uh, met name thuis uh, in, in de polder uh, recht, uh, rechtuit of uh, op de rollenbank uh, in mijn woonkamer. In je woonkamer gewoon? Ja. Oh. En je zegt dat ik nog maar één keer in die fiets gezeten Dat lijkt me wat weinig. Moet je er niet nog wel veel meer met dat echte, met nou, er, echte ding? We hier... zijn nu nog maar een, een, een maandje bezig. En uh, het was nu, nu vooral uh, uh, mezelf gewoon trainen. Uh, en ik, ik had daarvoor eigenlijk nog nooit op mijn lichtfiets gezeten. Dus een hele andere houding. Dus ik moest eerst aan die houding wennen. En... Uh, ja, en, gewoon, en gewoon veel kilometers maken. En zometeen gaan we veel meer testen ook. Uh, is die eigenlijk al af, die fiets? Nou, de, de fiets die uh, voor dit jaar gebruikt geworden, die is nog zeker niet af. Maar die is wel helemaal in ontwikkeling. Uh, ze hebben allemaal windtunnel testen gedaan hm. met dat model. Um, maar het wordt een heel, ander, heel andere soort fiets dan uh, ook een heel ander uh, trapmechanisme. Um, de, de, die, die, je trapt meer recht, recht naar voren, niet rond uh, als een normale trapper. Maar uh, meer een, uh, gewoon een, trap, een trapbeweging mm -hmm. uh, naar voren en achter. Ja. Um, en daardoor je, kan die fiets ook nog weer, uh, meer aerodynamisch worden. Oké, okay, dus alles wordt eraan gedaan om zo aerodynamisch mogelijk ja. te maken. Maar is die dan nog te gebruiken voor jou? Want dat kan me voorstellen dat je ook allerlei ingewikkelde dingen dan moet doen. Nou, je wordt helemaal ingesnoerd in die fiets. Dus het enige, enige wat je hoeft te doen is uh, je benen te gebruiken. En, uh, en die fiets zo recht mogelijk houden. Ja, maar je, en zie je wel wat dan? Want je zit helemaal ja. in, in, in, in onder zo'n kap... Ja, je, je, ja, de fiets die vorig jaar werd gebruikt, die, die, die, had, die had een, een voor je. Dus je kon wel uh, naar recht naar voren kijken. Je hoeft alleen maar naar, vo naar voren te kijken en proberen zo midden mogelijk op de weg te blijven. Ja. Ja, en, uh, met een snelheid van 130, een ja, klein, heel klein stuurbeweging. Ja, dat kan al een uh, flinke uitslag maken in je fiets. Ja. Uh, maar ze zijn ook wel bezig met een, met een cameraatje. En dat je dan een, een soort een, een, een brilletje op hebt waar je de beelden op kan zien. Is het niet eng? Zo hard met de fiets? Nou, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik zou het <laughs> niet weten. Maar ik, ik ben niet zo heel uh, je bent niet zo ik, ik heb ook wel eens uh, op een motorhaard gereden. Gewoon eens een rondje achterop mee? <laughs> <laughs> ja, maar dan ligt nou, je. Niet... dat rij ik toch liever zelf. Ja, maar ja, dan ligt ja. je niet op je rug. Dat lijkt me. Het, het idee nou, dat ja. je op je rug ligt en ook dan zo'n snelheid hebt. Is dat nou, niet... dat valt nog wel mee. Hm. Ja, de, maar de, ja, je, je ligt echt. Het is net of, in de, of je in een sportauto uh, zit. Hij uh, ziet er ook uit. Als, het, ik vind het eruit zien als een, een Veyron. En, uh, dus dat ziet er wel heel snel uit. En, uh, en jij ja. ziet ook wel, want als je nou aan het oefenen bent, zie je wel andere weggebruikers ook? Um, ik heb in de polder gereden. En dus Het is wel wat lastig om achter je te, te kijken. Wat, uh, ja, wat voor je en opzij gebeurt, dat zie je wel. Dat ja. zie je wel. Dus als ik dat als argeloze fietser over die polderweg fiets en jij scheurt daar langs, dan, uh, dan zie je me wel. Dan zie ik jou wel, okay. ja. Nou, ja. dat is een geruststellende ja. gedachte. Ja, maar van heb achter hoef je niet uh, meer op te letten, nee, nee, als, je nou nou, ja, kijk, als al je gewoon ik op een gewone en er komt een auto achterop, ja, okay. dan, uh, uh, ja. dan wil je toch wel even ja. zien wat er... Uh ja, je hebt geen spiegels dus? Nee, nou, je hebt geen spiegeltje, nee. nee. Nog niet. Nee, want dat kost natuurlijk de aerodynamica. Dat weer de kosten daarvan. Heb je nog tijd om andere dingen te doen ook dan, dan het fietsen? Om nog het schaatsen oh, te volgen? bijvoorbeeld. Ja, het schaatsen volgen, zeker. Uh, je hebt eerst natuurlijk in, uh, in Heerenveen het enke afstanden gehad. Veel verrassingen natuurlijk ook. Uh, ja, Sven Kramer, de terugkeer van Sven Kramer natuurlijk. Um, en net het, uh, het, het Schaatsweek gehad. Ja. Uh, met veel wedstrijden in T-Half. Uh, slechtste wedstrijden voor het EK. En ben je daar dan? Of, zit je, of volg je dat op tv? Uh, dat volg het... ik via internet veel. En, um, um, nou ja, afgelopen donderdag hadden we dus de, de presentatie van, de, van het Human Power Team van de, van de Lichtfiets. Dus toen kon ik niet aanwezig zijn op uh, de eerste dag van het NK Sprint. Uh, maar vrijdag ben ik wel geweest. En um, ja, veel, uh, een, een hele, hele boeiende, interessante wedstrijd gezien. Ja, en, en, ja. en mis je het dan ook als je daar bent? Want dan voel je natuurlijk weer die sfeer en die wedstrijden. Um, en die... Nou, ik, kon, ik, kon, ik Nou ja, de, de eerste wedstrijd die ik zag, dat was de, de enke afstanden. En volgens mij was het in, in, in, in november, begin november. Daar kon ik wel gewoon ja, normaal kijken. En uh, had ik niet het idee van, god, uh, daar had ik willen staan. Daar had ik willen staan. Nee, nee, nee. nee ik, ik heb echt van genoten. En uh, nee, niet, uh, niet zoiets van, uh, god, daar, daar had ik graag mee aan willen doen. Nee, nee. Dat, dat is klaar, wat jou ja. betreft. Ja. Jij noemde al de naam van Sven Kramer. Is hij uh, weer helemaal terug? Um, nou, hij is nog niet helemaal terug. Uh, maar hij is wel, zeker wel de goede, de goede weg ingeslagen nu. Um, ja, hij is uh, nu redelijk uh, tot helemaal uh, blessurevrij. En uh, ik hoop uh, zometeen op het EK dat hij, uh, dat hij nog weer een, een stapje extra kan doen. Budapest, hè? EK ja, overhand. in, in uh, Ja, Hij heeft nog weinig 500 meters gereden. Dus dat zal echt zijn zwakke, zwakke plek zijn. Um, ja. Heeft hij nog concurrenten? Ja, Je hebt altijd nog een uh, Ivan Skobrev en een. Um, ja. Bukko. Ja, Harvard Bukko. Ja, dat zijn eigenlijk wel jongens die. Uh, en ja. Zijn er nog Nederlanders die aan kunnen tippen? Of is hij is daar toch eigenlijk wel gewoon de. Top? Nou, ja, je hebt een, uh, een, een Koen Verwij en een Jan Blokhuizen. Hmm. Dat zijn twee jonge honden die, uh, die ook al heel goed gereden hebben op, op een WK. Dus ja, dit, uh, die, ik, ik hoop dat die jongens nog wel kunnen verrassen. Ja. Ja. De, en als ze kunnen verrassen, dan zouden ze ook nog wel kunnen winnen. Ja, want anders wordt het ook een beetje saai als we echt zo'n alleen ah, wordt. Uh, ja, Ik denk dat, uh, dat Ivan Skobrev, dat is wel, dat is wel de, de man to beat op dit moment, denk ik. Um, ja, de, En de Nederlanders, die, ik, ik denk dat de Nederlanders, drie Nederlanders... Uh, je hebt er nog een tijdje bloemen erbij... Uh, ik denk dat het, zeker de, die drie Nederlanders dat die wel, uh, een, ja, wel een poging kunnen doen... om die, uh, om die als cobrecht te kunnen verslaan. Ja, okay. Dus dan is er toch nog wat, wat potentie aanwezig. Ja. En bij de dames, je, volg je die ook? Ja, Irene Wust, uh, dat is wel uh, de... Nederlands hoop in bangen Nederlands, Nederlands hoop. Uh, <laughs> ja, en internationaal mm. ja, vallen, vallen, vallen ze toch wel een beetje tegen, vind ik. Uh, ik denk dat Irene Wust wel een hele goede kans maakt. Ja. En, ja. En, en, en hoe is het wat jou betreft? Want je nu richt je, je natuurlijk helemaal op dat fietsen. Uh, maar je zou natuurlijk ook terug kunnen komen als coach. Dat ja, is nee, ook niet ja, ongebruikelijk uh, voor schaatsers, toch? Ja, nou, dat zie je wel heel veel. Uh, maar ik vind het nu ook wel even lekker om, uh, om even uit het schaatsen te zijn. Uh, even het schaatsen wat loslaten. En uh, nou, ja, wat, wat, wat richten op andere dingen. Ik ben nu ook met... Uh, met uh, um, met een opleiding bezig, sportmanagement van de Johan Cruijff Instituut. Is oh ja. Heel interessant en heel erg leuk, boeiend. Uh, en daar gaat ook heel veel tijd in zitten. Maar hoeveel jaar wil je dat schaatsen laten liggen voor je weer terugkeert? Want het klinkt wel alsof je toch denkt van nou, er nou ja, komt een moment. Het ja, nou ja... Ik, ik, ik weet het niet. Het uh, ligt er een beetje aan wat er, wat er zo meteen langskomt. Uh, zo, voor het gaat zegt een uh, commerciële ploeg van Jan... Uh, we willen hier graag bij hebben ja, en dan, uh, dan, ah, ja, dan, uh, dan kom ik uh, wel, ja. Oké, okay, nou, ja. dat is mm. duidelijk gehoord, ja, denk ik precies. zelfs, ja. Of de nou, nou, heel, ja, Of een Nou, heel veel succes uh, dan hier gewoon ja. met het trainen. En wanneer, is het, wanneer gaat dat gebeuren? De, de, de, de, de, de poging, uh, ja? volgens mij rond de 10 uh, september ongeveer. Ah, okay. uh, ja, het zijn vier dagen... Um, dat je een poging kan doen. En dan, uh... oh, je mag het vier keer proberen. Ja, je mag het uh, misschien wel vaker Oké. Okay. Nou goed, we, houden we blijven je volgen, Jan Bos. Straks gaan wij het hebben over de euro, want daar klaagt iedereen wel over. Maar uh, is dat eigenlijk wel terecht? Annemarie van Helden vertelt zo meteen waarom zij wel blij is met die euro. Maar eerst uh, Pascal ten Haven van de Landelijke Studentenvakbond. Ja, Pascal ten Haven, jullie zijn niet blij hè, als studenten. Nee, we maken ons grote zorgen voor het komende jaar... wat er ons niet op ons pad komt. Ja, in de Telegraaf vanochtend uh, waarschuwde je... dat studenten het heel zwaar gaan krijgen in het komende jaar. Uh, wat, wat staat er op stapel voor die studenten? Nou, ten eerste de langstudeerboete. Die is vorig jaar uh, ingevoerd, maar die was 0 euro. Volgend jaar is die echt 3.063 euro. En wanneer krijg je die? Als je meer dan één jaar uitloopt van je studie. Oké, okay, dus je mag een jaar extra erover doen... maar als het langer duurt, dan krijg je die langstudeerboete. Precies. Goed, Nou ja, daar zou, dan zou ik nog een keer zeggen... Van, nou ja, dan moet je maar een beetje doorwerken... Ja, dat is nog, uh, ja, dus nog tot daar aan toe. Maar het is vooral de opeenstapeling van verschillende maatregelen die nu komen. Als je van het hbo naar de universiteit wil, moet je een schakelprogramma doen. Nou, de gemiddelde schakelprogramma's kosten rond de 10.000, 11.000 euro. Ja. Uh, als je een tweede studie wil gaan doen, nou, dat, uh, tot 32.000 euro. Ze willen de studiefinanciering van masterstudenten weghalen. Uh, de overjaarkaart, die krijg je nu. je studieduur plus drie jaar. Die gaat naar je studieduur plus één jaar. Dus dan, nou, als je meer dan één jaar uitloopt moet je waarschijnlijk uh, al je reiskosten gaan betalen. Nou, dat is ook de tijd dat de meeste studenten een stage hebben... die meestal niet in de stad is waar ze wonen. Dus dat loopt ook al snel op. Ja. En zo komen al die maatregelen die elkaar steeds gaan versterken... zodat het uiteindelijk een heel stuk duurder wordt. Ja, is heel Heb jij een telefoon aanstaan? Want ik hoor een, ik hoor een soort uh, uh, brom. Nee. Dat ben je... Dat ben jij niet. Oh, dat was Jan Bos. Zit jij te twitteren? Ja, ik zie het wel. Goed, sorry Pascal, jij was het niet. Het was Jan Bos. Dat is natuurlijk heel leuk hoor: de sociale media tijdens de uitzending. Maar je noemt dus een aantal maatregelen. En, en die zijn allemaal op zich zou er nog mee te dealen zijn. Maar als je ze bij elkaar optelt. dan kan het dus uiteindelijk betekenen dat je gewoon als student het niet meer, niet meer kan financieren om zo'n studie te doen. Ik denk dat er een hele grote groepen studenten zijn die het echt niet meer bij elkaar kunnen brengen. Want dan zit je zo meteen. Uh, nou, ben je afgezet van de Pabo, word je docent. en heb je een studieschuld van 60.000 euro. Ja. Dat is natuurlijk wel heel moeilijk terug te verdienen. Want als uh, docent heb je ook geen vetpot. Goed, ik kom zo bij je terug, want uh, we hebben nieuws. Ja, eens verslag even Robert Bass is hier aangeschoven. Want er zijn nieuwe ontwikkelingen in de zaak Willem Holleder. Uh, Robert, wat, uh, wat is het nieuws? Uh, we hebben zojuist gehoord dat het Openbaar Ministerie heeft besloten... om Willem Holleden op dit moment niet te gaan vervolgen... voor zijn aandeel in mogelijke liquidaties. Om niet te vroeg in het grote liquidatieproces. En dat betekent dat hij op 31 januari van deze maand vrij gaat komen. Zo, dat klinkt als een hele grote ontwikkeling... Ja en nee. Iedereen wist wat hij, dat hij op 31 januari vrij zou komen. Een hoop mensen hadden ook verwacht dat hij daarvoor nog zou worden aangehouden... voor mogelijk opdrachtgever voor liquidaties. Er is een kroongetuig in het liquidatieproces die heeft gezegd... dat Willem Hollede het opdrachtgever is geweest voor onder andere de moord op Kees van Houten. Ja. En eh, nou iedereen zat dus eigenlijk te wachten tot beslissing zou komen van het Openbaar Ministerie. Willem Hollede wordt vervolgd dus hij wordt in zijn cel aangehouden en komt niet vrij. Ja. Maar zojuist is bekend geworden dat het Openbaar Ministerie zegt van op dit moment, met name op dit moment gaan we hem niet vervolgen voor dat liquidatieproces. En dat betekent dus dat hij op vrije voeten komt. Ja. Als ze zeggen op dit moment betekent dat dan dat ze op een later moment mogelijk nog wel tot vervolging over zullen Ja, je moet je voorstellen dat het liquidatieproces is al ruim 2,5 jaar bezig. Als Willem Hollede nu als verdachte erbij komt, er komt er nog meer vertraging. Dat is denk ik de belangrijkste reden. Het feit dat hij nu geen verdachte is in het proces, of niet als verdachte wordt vervolgd, uh, uh, betekent niet dat hij later uh, alsnog kan worden vervolgd. En als de informatie juist is die we hebben, is hij wel degelijk ook aangemerkt als verdachte. Maar ja, dat betekent dat het openbaar ministerie hem ook gewoon in later instantie kan gaan vervolgen. Moet ja. hij wel opnieuw worden aangehouden? Ja, en dat betekent, betekent dat dan dat als hij vrijkomt, bijvoorbeeld dat hij dan ook in Nederland moet blijven? Of kan hij gewoon gaan en staan waar hij wil? Nee, in principe... Uh, uh, kan hij gewoon uh, uh, rondreizen? Um, ik denk dat hij uh, uh, daar wel beperkt in zal zijn. Uh, vanwege zijn eigen veiligheid. Hij maakt zich zorgen over zijn eigen veiligheid. Dat weten wij ook. Mm. Um, maar ja, er zijn geen beperkingen. Want hij is misschien wel verdachte. Maar uh, uh, zolang er geen vervolgende beslissing is. ben je gewoon vrij om te gaan waar je wil. Oké, okay, goed. Nou, dankjewel, Robert Bas. Dat betekent dat uh, Willem Holleder. op 31 januari vrijkomt. en voorlopig niet vervolgd gaat worden. in de liquidatiezaak. Met een nadruk op voorlopig. Goed. Wij gaan verder praten met Pascal Tenhaven van de Landelijke Studentenvakbond over de zorgen die de Studentenvakbond heeft over de stapeling van maatregelen die het mogelijk moeilijk gaan maken voor studenten om te studeren. Uh, Pascal Tenhaven, jullie trekken op dit moment aan de bel. Waarom doen jullie dat nu? Nou, we zien dat we dit jaar, we gaan alle maatregelen die vorig jaar zijn aangekondigd, gaan echt in. En ook over twee, drie maanden gaan al de maatregelen, zoals het afschaffen van de studiefinanciering van Maas uh, de aanpassingen in de aanvullende beurs voor studenten en de overjaarkaart, die worden behandeld in uh, nou, maart waarschijnlijk. Mm -hmm. Nou, we willen alvast iedereen, uh, alle studenten, erop wijzen dat dit zometeen gaat spelen, zodat ze ermee rekening kunnen gaan houden, dat niet als zometeen in juni een besluit wordt genomen en ze zich in september weer moeten inschrijven, op het laatste moment uh, allemaal noodkreten of je zegt van, rijd je voor. De vraag is natuurlijk, hoe kan je je voorbereiden als student? Wat kan je doen? Opeens heel hard gaan studeren bijvoorbeeld? Helpt dat? Nou, een hele goede planning. Als je één keer het goede gaat studeren... en je hebt een hele goede planning waarin je weet... ik ga uh, dit studeren, daarna dat. En ik heb hier zoveel tijd voor nodig en ik verdien zoveel geld dit jaar. Dan kan het. Maar als je op het laatste moment al aanpassingen moet gaan doen... en je moet nog 9000 euro gaan sparen, misschien voor een schakelprogramma... Ja, dan nou, wordt het een... te mogelijk. Ja. Ja. Jan Bos, jij bent ook weer aan het studeren. Heb je ook met dit soort uh, regelingen nou, ik te heb, maken? Uh, of ik heb gelukkig uh, mijn uh, studiebeurs gehad van, uh, van een, uh, een oud sponsor uh, van de schaatsen, van Egon. Okay. Dus uh, ik, voor mij was dat heel goed geregeld. Dus voor jou geen problemen? Wat nee, dat voor dat mij geen problemen. Jan, ik weet van jou dat je studerende dochters hebt. Twee stuks, ja. ja en uh, loop je ook tegen dit soort maatregelen ja, aan? Ja, behoorlijk. Want eentje is na twee jaar geswitst van haar HBO-studie. En kan dus één jaar straf, als het ware, al gaan betalen. Die, die heeft daar al voor gespaard, heeft al, al gewerkt... Uh, alle vakanties en, en alle zaterdagen. Uh, de andere die uh, denkt erover om een andere studie te gaan doen. Maar ja, dat, daar speelt dit dus al heel erg een uh, rol bij. Ook omdat er geruchten zijn dat het kabinet de studiebeurs wil afschaffen. En wil gaan vervangen door een sociaal. Leenstelsel. Hè? Ja. Dus dat je tegen een betrekkelijk lage rente dan kunt lenen. Alleen mijn vraag is wel, ook aan de studentenvakbond. Kijk, ik ben ook een oud student zelf. En uh, wij kregen dan een beurs, maar we moesten het tot de laatste cent terugbetalen. Ook al studeerde je cum laude af, bij wijze van spreken. Um, Wat dat, is de vraag? Ja, en, en uh, toen had je ook vrij veel studenten. Ik hoor dus nu uh, ook, ook uh, uitspraken van ja, er zullen duizenden studenten wellicht niet meer komen, maar. Als je zo'n stelsel weer hebt dat je een beurs krijgt die je later terugbetaalt, uh, wat is daar tegen? Pas altijd haven? Nou, de politiek heeft, uh, denk ik, de afgelopen tien jaar over twee dingen maar unaniem gestemd. Dat was dat we weer terug willen naar de top vijf van de kennis -economie. en dat zometeen 50 van uh, de jongeren hoger opgeleid moet zijn. En tegelijkertijd wordt studeren eigenlijk steeds moeilijker. Er komen steeds meer financiële drempels. En, ja, en de regering zit wel in dat we in de toekomst al deze hoogopgeleiden nodig hebben... om ja. de economie aan te wakkeren. Maar he, dat, dat is dan toch heel dubbel? Want wat, ja, dan, je, je, je ontmoedigt mensen ook om bijvoorbeeld meer dan één studie te gaan doen. Ja, en juist die excellente studenten misschien. He, de wetenschapper die ook een alpha-kennis heeft of wat dan ook. Dat soort mensen heb je ook nodig. Vindt maatschappelijk debat, uh, goede artsen, goede onderwijzers... Maar die worden op deze manier niet gestimuleerd om echt het maximaal nee. uit zichzelf te halen. We krijgen ook een reactie op de website van iemand die zegt... het zal wel de bedoeling zijn dat alleen de welgestelden nog op kosten van de gemeenschap kunnen gaan studeren... en dat dat alleen nog maar iets is voor de elite. Is het, Dreigt dat? Dat dreigt zeker. Ik weet niet of het de bedoeling is... maar dat is natuurlijk wel de, het uh, grote gevolg. Ja. Anderzijds kan je, ook wel, kan je ook misschien wel begrijpen dat uh, de minister zegt... ja, we vinden ook gewoon dat studenten een beetje door moeten werken... en dat zo'n studie niet alleen maar is om leuk te feesten... maar gewoon uh, die studie afmaken in de tijd die ervoor staat. Is, is, heeft, ze niet ook, heeft de minister niet ook een punt? Ik denk dat er inderdaad bij heel veel uh, nog dingen te verbeteren zijn. Studenten kunnen misschien nog beter hun best doen... hogere punten proberen te hangen. Uh, docenten die moeten meer gestimuleerd worden goed onderwijs te geven. Er moet meer vrijheid zijn om overal vakken te kunnen volgen. En de regering moet ook zorgen dat voor iedereen... Uh, het onderwijs toegankelijk blijft. Of je nou rijke ouders hebt of niet. Ja. Ja, en je, je duidelijkheid. Duidelijkheid? Nou, ik, ik hoor steeds van meer van uh, mensen... Ook, ik heb stagiaires regelmatig, maar ook mijn eigen kinderen... dat het is zo moeilijk is om de juiste studierichting ja. te vinden. Dus ja. ja, bedoel, er is zo slechte voorlichting. Ik hoor van zoveel mensen dat ze één of twee jaar de verkeerde studie... of althans, daar komen ze dan achter. Mm -hmm. uh, omdat ze gewoon absoluut niet wisten waaruit ze konden kiezen... of wat het inhoudt en wat precies de voor- en nadelen zijn... van wat kan ik daarmee? Ze komen natuurlijk heel erg groen van zo'n middelbare school... waar uh, jaren geleden had je nog echt decanen ja. uh, en die schijnen er nog steeds te zijn. Maar ik geloof niet dat de voorlichting echt uh, heel erg uh, duidelijk is. Dat nee. kan ook bijna niet meer. Je hebt 2 drie studierichtingen, studierichting alleen al in de hbo. Ja. Uh, als je dit soort eisen gaat stellen aan de studenten... moet je aan de andere kant ook helemaal gemoed komen... doordat dat... er veel minder, maar veel concretere keuzes hmm. gemaakt kunnen worden nu verzuipen ze in het woud. Ja. Ik als zie je thuis ook. Pascal ja. ten ook? zien jullie dat ook gebeuren? Ja, je ziet uiteindelijk dat een derde van de studenten... een verkeerde studiekeuze maakt. Ja, en dat gebeurt dat eigenlijk, eigenlijk op het moment dat je een voorrichtingsfolder ziet. En je ziet, ah, kleinschalig onderwijs, topdocenten, en wat dan ook. En je komt uit een... Uh, je komt in de collegezaal en je zit met 500 mensen. Is natuurlijk niet wat je verwacht nee, had. Dat was die kleinschaligheid viel een beetje tegen. Nee, en dan ga je misschien kijken. Misschien is het wel niet de studie die ik graag wou. Nee. Misschien moet ik ergens anders heen. Jullie richten je nu op een, hele, een heel palet aan maatregelen. <lacht> uh, wat, wat is jullie concrete vraag nu? Wij willen graag dat het gewoon uh, toegankelijk blijft voor iedereen en dat het ook duidelijk wordt. Hey, vroeger had je gewoon, uh, je kreeg studiefinanciering voor zolang je studie duurde en een OV-jaarkaart. En nu heb je zeven, acht maatregelen die zo complex met elkaar. Uh, interacteren, dat die elkaar versterken... dat het heel moeilijk wordt om een planning te maken van je studie. Zeker nu nog die maatregelen niet echt ingevoerd zijn. Nee, maar dat klinkt nog vrij breed. Je zegt van maak het duidelijk. Of betekent dat dus voer een aantal maatregelen niet uit? Wat, wat, wat, wat, kom eens met een, met een puntenvoorstel, drie punten. Uh, de, iedereen moet een overjaarkaart kunnen behouden. Die is essentieel om naar je universiteit of naar je hbo te gaan... of naar je stageplek. Dat is goed voor uh, de ontwikkeling van de persoon... maar ook voor het bedrijfsleven en van de studie. Mm -hmm. Uh, masters hebben we hard nodig. We willen natuurlijk hoogopgeleide artsen, uh, wetenschappers, ingenieurs... en andere mensen die in de, uh, echt in de kenniseconomie aan de bak kunnen. Daar hebben we mastercentrum voor nodig. Stimuleer ze ook. Ja. En dan hebben, is er een aanvullende beurs. Daar uh, kan, je kan je nu nog een aanvullende beurs krijgen... als je onvindbare of vijgeachtige ouders hebt. Dus als je ouders uh, gedetineerd zijn... of er is iets gebeurd in het verleden waarom je geen contact meer wil... Ja. dan springt de staat bij... Maar de staatssecretaris vindt het te ingewikkeld om dat allemaal te registreren. En die wil dat helemaal afschaffen. En die vindt dat dat ook gehandhaafd moet worden. Gaan jullie ja. meer doen dan alleen oproepen of ga, uh, tot verandering? Gaan jullie ook nog naar het Malieveld of zo? We uh, kunnen op dit moment nog niets zeggen, maar er uh, broeit natuurlijk wel wat, hè. Oh, er is dus eigenlijk wel van alles in de maak, maar dat wil je ons nog niet vertellen. Ja, Wie weet <laughs> ja, Oké. Okay. Goed, nou dan gaan we dat even afwachten, Pascal Kalt ten haven. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie, dan praten we aan deze tafel door over de vraag of het echt zo is dat alles duurder is geworden door de euro. Eerst het nieuws van half drie dat wordt gelezen door Gert Kluk: Radio 1, het NOS-journaal. Willem Holleder komt op 31 januari vrij. Het openbaar ministerie gaat hem op dit moment niet vervolgen in het liquidatieproces. Dat proces is al ruim 2,5 jaar bezig. Niet uitgesloten is dat Holleder in een later stadium alsnog wordt vervolgd. In Zuid-Soedan zijn de afgelopen dagen zeker duizend doden gevallen door geweld tussen twee stammen. Het is de grootste stammenoorlog in het gebied in jaren. Vredestroepen van de Verenigde Naties staan machteloos doordat ze ver in de minderheid zijn. De VN raadt de bevolking aan om te vluchten. De industriële activiteit in de Eurolanden is voor de vijfde achter de maand gekrompen. Bedrijven snijden in hun personeel, investeren minder en het aantal nieuwe orders blijft dalen. De werkgelegenheid nam de laatste maanden in alle Eurolanden af, behalve in Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. En in Irak zijn zo'n 162.000 mensen om het leven gekomen sinds de Amerikaanse invasie in 2003. Vier van de vijf slachtoffers zijn burgers, zegt de Britse organisatie Iraq Body Count. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A27 Breda richting Gorkum... tussen Knopend Hooipolder en Hank. Vier kilometer, daar worden de brokken opgeruimd... die door een eerder ongeluk zijn gemaakt. De rechterrijstrook is daarom dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Waalwijk en Den Bosch... via de A59 en de A2. Radio 1, dit is de dag. U luistert naar Dit is de Dag met aan tafel oudschaatser Jan Bos. Hij wil de snelste fietser ter wereld worden. Pascal Tenhaven van de Landelijke Studentenvakbond. Reisondernemer Annemarie marie van Helden en buitenlandcommentator Jan van Bentem. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DDD of gaat u naar de website ditisdedag.nu. Ja, de euro die bestaat tien jaar, het zal u niet ontgaan zijn. De kranten en de journaal staan bol van de verhalen van mensen die klagen over de invoering van de euro. Alles zou duurder geworden zijn en we zijn maar eens op zoek gegaan naar iemand die wel blijft met de euro. En dat is eh, ondernemer Anne-Marie van Helden, van harte gefeliciteerd. Ik denk, zou u de enige Nederlander zijn? Ach, je kan altijd wel iets zoeken natuurlijk. Hè. Je moet er een beetje positief ingesteld blijven. Wat zegt u tegen al die mensen die tegen u zeggen, 18 die euro dat is zo negatief en we hebben we alleen maar last van? Nou, dus ik vind, nou, ik ben serieus dat je natuurlijk altijd wel iets kan vinden. Maar ik vind ook dat je kan zeggen van luister, in mijn geval heel duidelijk is het natuurlijk het feit dat ik met reizen werk. En dat ik niet meer al die omwisselkoersen hoef te uh, maken. Ik heb geen bankkosten meer. Ik had jarenlang een uh, heel leuk uh, koffertje. En met allemaal soorten vakjes en bakjes waar ik allemaal verschillende geld in had. En dat moest ik iedere keer weer voor een reis weer uit de kast halen. En dus ja, dat is gewoon heerlijk. Het is voor Doe u de... veel makkelijker geworden eigenlijk. Absoluut. Ja. Ja. En dus voor de klant is het daarin ook voordelig. Want die hoeft ook niet. Ik moest natuurlijk met verschillende koersen rekening houden. En dus de hoogste koers en de laagste koers. En de klant moest dan natuurlijk ook niet de laagste betalen. Want ik had natuurlijk een risico dan ja. ik, wat ik nam met al die koersen. Dus het was voor de klant ook veel onoverzichtelijker daardoor. Absoluut. Ja. Want je wist nooit, stond altijd onder van uh, afhankelijk van koerswijzigingen. Ja, en die zijn er nu dus niet, niet, meer, meer. niet meer, zeker niet in de eurolanden Tien jaar geleden kwam die verandering, u, u heeft al heel lang een, een reisorganisatie. Ja. Was u toen al meteen enthousiast of hoe, hoe stond u er toen in? Nou, volgens mij ben je als ondernemer nooit echt gelijk enthousiast voor zekere grote wijzigingen, want daar heb je helemaal geen tijd voor, dat je wilt geen wijzigingen. Ja, precies. Je moet je er weer in verdiepen en zo, je wilt wat anders aan je hoofd. En dus wat dat betreft niet, maar je liet het gewoon gebeuren. Niemand wist wel het was. We zagen natuurlijk wel die voordelen gelijk van die valuta. Maar uh, nee, ik moet zeggen dat uh, we hebben het zien gebeuren. Het is ook, lang, het is ook eigenlijk heel snel gegaan. En grappig was ook wel dat niet alleen, nou, dat denken heel veel mensen... dat de Europese landen natuurlijk om ons heen toen met de euro zijn gaan werken. Maar er was ook een heel grappig iets dat uh, heel ver weg de Seychelles en Mauritius... Die hadden net zo snel de euro als wij ongeveer, oh, ja? die waren heel, heel slim, want die dachten van dat is, dat is een stuk beter geld verdienen natuurlijk. Ja. Dus en wat die... in plaats van die, die eilandvaluta die ze daar tot nu toe uh, hadden. Maar die hebben dus in zich heel ook de euro Ja, totaal. Oh. En nu ook. Gewoon oh, ja? in euro's kan je, op de of Mauritius, kan je gewoon betalen. Oh, oh, kijk, dus die eurozone is nog veel groter dan, ja, dan wij. Ja, Ja, ja, ja. ja. Dus, voor ik, mij makkelijk. Is, is het een verandering die terug te draaien zou zijn? Want dat wordt dan nu wel gezegd. Ja, we moeten terug naar de gulden. Ja, ik denk dat dat wel heel erg naïef is. Ik bedoel, en als we hem terug zouden draaien... dan zou het waarschijnlijk weer met een evenredigheid aan negativiteit komen. Want dan wordt de gulden weer veel duurder. Ja, dus daar schiet niks op. Dat ah, is net ah, hoe je het noemt, volgens mij. Dan. Jan Bos, heb jij verlangens naar de gulden? Um, nou, nee. Niet echt, <lacht> uh, ik vind het wel handig. Uh, zeker uh, als je reist binnen Europa. Is het gewoon uh, super, super makkelijk. Ja. Ja, je hoeft geen rekening te houden van... Uh, dat, ik, dat je eerst naar de bank moet om um, overal uh, geld vandaan uh, dus te halen. Dus voor jou mag die blijven. Pascal ja, ten haven, ja. hoe is dat voor jou? Hoe oud was je toen de euro uh, ingevoerd werd? Ja, 14. Oh, dus ja. ik weet bijna niet meer beter dan nee, de euro. Kreeg je hm. toch nog wel een tijdje zakgeld in guldens, denk ik, eerst. Ja, maar als mensen zeggen, als is het zoveel duurder geworden. Ik wist alleen wat uh, snoep kost en wat speelgoed verder, uh, kocht ik toen nog niet zoveel. Uh, nee, voor jou ook nog niet zo'n groot verschil. En Jan? Nee. Jan van Benten? Uh, het eerste wat ik doe als ik buiten Europa reis, is dat ik uh, dollars ga halen. Want? Dat is toch nog veel makkelijker dan euro's. Als ja, ja. je nu in China bent of uh, ja. in Afrika... Het, uh, Dat is top. toch nog een algemener betaalmiddel dan de euro. dollar wordt meer gewaardeerd. En dan pas in tweede instantie zijn ze bereid om na te gaan denken over de euro. Ja. Dat willen ze dan wel. je kunt betalen, maar... Dollars. Liever toch dollars. Annemarie ja, van Held, heel veel mensen zeggen ja, sinds die invoering van die uh, euro is alles veel duurder geworden. Vroeger kon je een reisje boeken naar Spanje voor 100 gulden... en dat kost nu 100 euro. Heeft u de prijs inderdaad zo veranderd? Nee. <laughs> Ik denk zeker met reizen. Het heeft met hele andere factoren te maken. Ik bedoel, er is steeds meer wat wij noemen yield management gekomen. Dus dat, dat dus een aantal, hè, een vliegtuig bestaat uit zeg maar 100 stoelen waarvan er 10 heel goedkoop, 10 belachelijk duur en alles daartussenin. Dat is altijd zo geweest. En uh, Charles, Wordt opgekocht door reisorganisatoren, en die hebben op een gegeven moment, die kopen met z'n allen zo'n vliegtuig op, met appartementen daar aangehangen en hotels, en op een gegeven moment als dat niet verkocht wordt dan moet de rest in de uitverkoop, want het is al betaald <lacht> door de reisorganisaties dus dan komen er enorme lasten in de aanbiedingen mm. nou, dat was toen zo en dat is nu dat nog steeds zo, dat is ook niet veranderd zo. Nee, maar waar... en als je nu kijkt, dat je ook nu nog, hè, dan mag je zeggen van, het was geen 100 gulden meer, maar je kan ook nu nog voor 199 euro een week vliegen, eten weg, als je maar op het juiste moment boekt ja, dus dat, dat is niet veranderd, zeg je, maar in het hoofd van de mensen dus blijkbaar wel, enig idee hoe dat dan kan nou, dat komt denk ik door het algehele praatje van dat het, hè, de euro is duur, we hebben excuus om er iets niet te doen. Maar ik kan niet zeggen dat ik nu minder reizen geboekt heb... de laatste jaren. Nee? Of dat er zelfs een, een kentering was bij het begin. Reizen is toch iets wat mensen nog steeds... wel heel erg hoog in het vaandel hebben. Maar ook, het is nu crisis. Uh, merkt u dat ook niet? Nee. Ik mag zeggen, dus u bent geen en een iets. ondernemer die de euro toejaagt. En u heeft ook geen last van de crisis Nou, nou ja, nee, Ik was ik ik, ik toch was dat zei ik daar straks ook. Negativiteit kan altijd. Maar ik bedoel. Nee, wij hebben toch in de laatste jaren ook voornamelijk ons toegelegd op maatwerk. Omdat ik het al 35 jaar doe. En eigenlijk in alle landen van de wereld wel iemand heb zitten die ik op dit moment kan bellen. Om iets voor uit te zoeken. En dat ik weet waar, waar we het over hebben. Dat we de juiste kanalen hebben. Maar zit u gewoon in een het heel het gewoon... hoog segment van de markt waar mensen het sowieso wel kunnen betalen. Nee, nee, want we zeggen altijd. Dat luxe voor ieder budget. En luxe oh ja. bedoel ik dan met uh, eigen maatwerk. Uh, en, en dat je ook mee kan denken voor een leuk hotelletje in Parijs. Ja, dus dat, maakt, dat, dat is het ook niet. Als het gaat over dat reizen, dat is ook... Ook wel duurder geworden, er zijn natuurlijk ook wel allerlei toeslagen en zo gekomen. Maar dat, heeft ja, maar niet dat zoveel... is vaak een excuus. Hè? Want ik bedoel, de reizen. De zogenaamde blijven de reissommen hetzelfde. En we noemen dan de, de toeslagen, die gaan we dan verhogen. Nou, het is natuurlijk te belachelijk voor woorden. dat zeg maar, op een vliegticket vandaag de dag we niet alleen de airporttax hebben. We hebben de olie toeslag, we hebben de brandstoftoeslag in het algemeen. We hebben tegenwoordig zelfs toeslag op de tickets, omdat we moeten uh, betalen voor de ruiten die sneuvelen. Of de verzekering voor ruiten rondom Kippel. Oh ja? Ja, we hebben, we hebben natuurlijk veiligheidstoeslag. Dus als je kijkt, en daar is al heel lang over geklaagd... en niemand schijnt er iets aan te kunnen doen... Uh, we hebben geloof ik op een vliegticket op dit moment iets van twaalf verschillende soorten taksen zitten. Ja. Maar dat is en, ook een, uh, gewoon een marketing truc. Ja, want ik bedoel uiteindelijk dus, uh, is je anders... Uh, uh, ze je proberen tuffel. die tickets zo goedkoop mogelijk ja. te adverteren maar er komt nog wel die taksen en die taksen Maar te, tegenwoordig moet dat toch vermeld worden? Ja, ja, ja maar, maar dit is een totaal... wordt niet nee. afzonderlijk vermeld. Dus maar, is er zijn nog steeds wel toeslagen, maar ik bedoel wij zelf kunnen er nog niet eens een vinger op leggen. En staat staat er dan mooi op je ticket en dat is ongeveer de helft van mijn meest recente vliegtikken. Nee. Ja, soms zijn het, of ja. in negen van die gevallen momenteel, zijn de taksen in zijn totaliteit meer dan de vliegtikken. Ja, als je in Europa vliegt wel. Ja. Mevrouw ja. van Helden, hoe is het met uw mede-ondernemers als het gaat over de stemming ten opzichte van de euro? U bent al redelijk positief, maar ik kan me ook voorstellen, u zit natuurlijk in een branche waar dat ook ontzettend handig voor is. Hoe is het met andere ondernemers die u spreekt? Ik bedoel, buiten de reiswereld. Ja, buiten de reiswereld. Ja, ik... Ik vind het toch wel dat. Uh, gelukkig onderdeel ik meestal wel met positieve mensen. Dan heb je weer positief tijd. Maar ik vind het wel heel erg belangrijk. Want je, je verzandt gauw in allemaal meehuilen. Terwijl je natuurlijk. kijkt, laten we wel zijn. Het is een gegeven. We moeten er iets mee. En je zegt uh, we kunnen niet meer terug. En dan moeten we er maar mee dealen. Nou ja, ja maar dan een beetje op een goede manier. Ja, een aantal grote ondernemers hebben, heeft ook gezegd. Uh, moeten we wat positiever worden over Europa ook? Want het is gewoon heel slecht dat we zo negatief zijn over de euro. Wat, wat, vindt u dat ook? Ja, en als je ziet wat er natuurlijk toch allemaal gebeurd is... ook met, met die euro. Ik was uh, twee weken geleden in Berlijn... En als je ziet wat er met zo'n stad gebeurd is. Daar, dat is ongelooflijk. Ik, ik heb het nog meegemaakt dat je Charlie's checkpoint had. natuurlijk En dat er met spiegels onder de auto even gekeken werd. En als je dan over die grenspassage was. Nou ja, dan was de wereld totaal anders. Dan was het grijs en grauw en naai. En als je kijkt wat er toch in deze tijd met de euro. En uiteraard ook dankzij de inzet. Want ik bedoel vlak de inzet niet uit wat daar in Duitsland gebeurd is. Mm -hmm. En dan zie je wat daar een stad is neergezet. Die zijn weergave niet kent. Nee, en u zegt eigenlijk. Van, dat hebben we ook te danken aan die euro. Ja. En aan die samenwerking Precies. in Europa. Ja, ja. Maar ja. Daar heeft u wel een prachtig voorbeeld te pakken. Ja, van, van wat fout is gegaan. Berlijn heeft, uh, wordt wel de armste stad van, uh, van Duitsland genoemd. Omdat het een gigantische schuld heeft. van Enkele miljarden euro's. Juist door die herbouw. Er is dus uh, hey, big spending geweest. Op een enorme schaal. Dus men breekt zich daar het hoofd. over dat, Hoe dat ooit moet worden hmm. terugbetaald. En dat is natuurlijk ook wel iets. Wat in die... Dan maar zijn we dan weer van? Nou, ik denk van dat de ze uitvorming. wel goed bezig zijn. Want ze zijn ja. ook, zeg maar. Omdat het zo'n enorm staatssymbool is geworden voor ja. Duitsland. Uh, ik heb dus daar. De afgelopen twee weken, of toen daar was, nog even in verdiept. Want het gekke was namelijk dat ik was er in september ook al. En ik moet een hotel vinden met een uh, grote meetingruimte voor november 2012. Mm -hmm. In september zaten de door mij uitgekozen hotels al vol mm -hmm. voor november 2012. Ja, dus ze houden het, het record op record met toerisme. Maar het gaan we niet zozeer om Berlijn aan zieken. Nee, Nee, gaat, nee maar het, het gaat die om, verdienen het wel terug. hoor. Ja, want ze zijn zo mega populair, ja, ook in hun eigen land. Omdat ja. het een statussymbool is. Om daar, ja. ook de grote Duitse bedrijven hebben al hun meetings daar. Al hun ja. uh, samenkomsten, congressen, noem maar op. Dus... Dat is wel iets waar, waar, waar ik wel van zie dat het heel erg bruist en geld mm. maakt ook. Okay. Nou, zal het zal wat langer duren. Moet Griekenland ook zoiets vinden? Ja, voelen. precies. Dus wat u betreft uh, uh, uh, uh, gewoon uh, uh, uh, doorgaan met die euro en er maar gewoon mee dealen, want hij is er nou eenmaal. Dat precies, even dat we weer met Drachmus moesten rekenen, dan wordt het nog erger. U luistert naar Dit is de Dag met Elsbet Grutteke.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 in my clothes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 Ja, Airy, video. had ze gedacht dat Van de het Vandaag met buitenlandcommentator Jan van Bentum van Nederlands Dagblad Jan. Morgen zijn de Republikeinse voorverkiezingen in de kleine staat yes, Iowa. Iowa. Hoe belangrijk zijn die? Uh, nou, dat is de start, hè? Dat is het begin. Ja, nu, vanaf nu gaat de gekkigheid helemaal vol gas uh, er door. Ja, maar is het de staat die ertoe doet? Op, op enige lei wijze? Nou, in die beeldvorming doet het er dus toe. Ik bedoel, het is de eerste, uh, eerste afrekening met al die aanloop naar die voorverkiezing binnen de Republikeinse Partij. De Democraten beginnen dan wat later en nu helemaal wat later vandaag. Ze hebben toch al wel een dus sterke Ze hebben en, één kandidaat. Die kandidaat, uh, iemand die daar tegenover wil nemen, die. Uh, die, die, die uh, ja, die poogt politieke zelfmoord te plegen, dan wel de partijen uh, te vermoorden. Maar uh, voor de Republikeinen is dit uh, de eerste indicatie van... Hey, wie wordt nu serieus genomen? Ja. En is het in Amerika dan ook een, een belangrijk onderwerp in het nieuws bijvoorbeeld? Uh, dat valt tegen. Hm. Wij zijn er misschien net zo hard mee bezig als oh, de het Amerikanen het zelf. Ja, ik had vorige week sprak ik nog met iemand die uit Nederland was teruggekeerd... naar de Verenigde Staten, een 28-jarige uh, medewerker van, van, uh, van de universiteit nu in Washington voor de economische denktanks. En die, uh, die zei van, ja, eigenlijk houdt het ons nu nog niet zo bezig. Want dat zie je ook in de peiling, hoor. Elke drie dagen is het totaal verschillend. Dan komt die helemaal boven drijven. Mm. En dan staat een ander net even met wat tranen in de ogen voor de camera. Die is dan plotseling weer bijna nummer één. Uh, het is dus een gekke huis. Uh, maar vanaf nu, vanaf Iowa, vanaf morgen dus, gaat het Voluitlopen. Ja, dan dan, dan, dan, en, dan komt, nu gaat het echt tellen. Ja, en dan tot november. Dus we hebben nog wat, oh, we hebben op, nog wat te gaan ja, eigenlijk. Ja. Ja. Nou, ja. alle staten hebben voor verkiezingen. Ja, dus, dus we, dan we dan kunnen het nog het even die, tegen. Het starten, Laten we eens even wat, uh, even wat kandidaten echt langs oh. wat kandidaten <laughs> langs lopen. De eerste waar we even naar gaan luisteren is Ron Paul. What is a patriot? I dat a patriot is an individual who is willing to stand up against one's own government when the government is wrong. De, ja, de dus uh, Ron Paul die zegt, patriotisme is een persoon die bereid is om op te staan tegen zijn eigen regering als die regering fout is. Nou, het gaat niet Jij uit... gaat helemaal blij kijken. Ja, het wordt <laughs> against. Ik bedoel, ik heb hier zijn, uh, zijn eigen website. Uh, he has never, never, never, never, never, never voted. En dan gaat het over allerlei issues. En hij voted against, against, against, against, against. Hij is dus absoluut tegen Washington. Hij is absoluut tegen alles wat een grote overheid zou moeten doen. Maar hij wil wel president worden. Nou ja, om, om dan meteen een, een, een, een biljard dollar onmiddellijk te besparen. Oké, okay, dus had hij is idee. echt de kandidaat van de, de, de, de mensen die niks zien uh, in... De de... Ja, ja. De, <laughs> tamelijk ambitieus. Ja. Maar hij komt met een rotgang op. Ja, hij, doet, hij doet het was, goed hij, de heeft, hij heeft er diverse keren geprobeerd mee te doen in de presidentsverkiezingen. Hij was altijd goed voor, nou ja, hij begon ergens 3%. procent, misschien had hij een keer 7% procent haalde. En hij is nu de op één na hoogscorende. En hoe verklaar je dat? Er zijn vrij veel jongeren die op hem stemmen. En hij is vrij consistent. Uh, hij zet zich enorm af tegen de hebzucht van de congres. Dus van de individuele congresleden. Ja. Er is op dit moment een absoluut dieptepunt. Echt een absoluut dieptepunt in het vertrouwen van de Amerikaanse burger in het congres. Dat bestaat dus uit de senaat, de senatoren en het huis van afgevaardigden, Wat wij de Tweede Kamer zouden noemen. Nou, die zijn zo in ruzie met elkaar geraakt de afgelopen twee jaren, dat ze al een jaar lang geen begroting voldoende kunnen goedkeuren. Amerika is er bijna vier keer, eh, keer gegaan de federale overheid. En dan met een noodwet krijgen ze dan weer een voorlopige begroting voor twee of drie maanden. En dan loopt het weer spaken en dan krijg je weer een noodwet en de hele begrotingsdiscussie hebben ze de Supercommissie voor ingesteld. Een paar maanden geleden. Nou, die heeft net een kleine maand geleden de handdoek in de ring gegooid. Moet ja, je dus elkaar denken... ook wel bedankt voor de geweldige inzet. Hoe hmm. haal je het in je hoofd? Ja, dus dat betekent dat de gemiddelde Amerikaan niet zoveel vertrouwen meer heeft. Maar in het, is, die het overheid. gaat dieper. Het gaat dieper. Als jij. Even uh, de cijfers, er is 10 tot 13 procent vertrouwen in het Huis van de Afgevaardigden en het, uh, in de, in de Senaat op dit moment. Dan kun je eigenlijk. 82% ongeveer van de kiezers keurt het beleid van de politici... niet van de president, maar van de politici, echt af. Dan kun je niet meer praten over een vertegenwoordigende democratie. Nee. Want die voelen zich dus echt niet meer vertegenwoordigd. En dat, dat is het echte issue. Oké, okay, nou meneer Paul, die speelt daar goed op in. We hebben nog een kandidaat, Newt Gingrich... Deze mensen zijn terroristen. Ze vertellen terrorisme in hun schoolen. Ze hebben textbooks die zeggen dat als er 13 Joes en 9 Joes zijn vermoord, hoeveel Joes zijn er? We betalen voor deze textbooks door onze aandacht. Het is fundamenteel de tijd om iemand te hebben de guten om te staan en te zeggen: Enig lijden over het Middellandse Zee. Nou, in ieder geval op de gezichten van de gasten hier tovert Newt Gingrich nog wel een glimlach. Jan, hij verzet zich hier tegen het Midden-Oosten, tegen. Steun aan de Palestijnen Palestijn, zegt, de, ja. die, die leren alleen maar antisemitisme. Nou ja, eerder dit jaar, eerder dit jaar uh, leek hij een beetje uitgespeeld. Ja. Nu, nu lijkt hij toch weer wat te, te stijgen in de peiling. Hoe nou komt ja, dat? Hoe, hoe meer gekke uitspraken de rest doet. Uh, bijvoorbeeld uh, Herman Kane, die inmiddels al niet meer meedoet. Maar was een zakenman die, die uh, ja, voor het volk zou opkomen. maar Ondertussen dus allerlei affaires bleek te hebben gehad die hij vergeten was. Of misschien ja, niet, niet, zo, niet, niet, zo, niet zo had beleefd. en Met een bepaalde categorie van het volk, namelijk de vrouwenleef. Ja. <laughs> Zijn vrouw dacht er ook iets anders over. Maar, um, nou, dus dat de, geeft Gingrich mogelijkheid. Ja, de, ja. En, en ook Newt Gingrich geeft bijvoorbeeld de andere kandidaat Matt Romney weer een nieuwe status, omdat het bijna het kiezen is voor de minst gekke kandidaat. Mag ik hmm. het zo zeggen? Hmm. Zullen we even, even luisteren concreer. naar Mitt Romney? You know what? You've raised that before, Rick. And uh, you're it, wrong. Was, it was true then. And no, no, <laughs> it's true now. Rick, I'll, I'll tell you what: $10.000 <laughs> <Ten thousand laughs> bucks. $10.000 <laughs> bet. Ik ben niet in de betting business. But oh, okay. ja, Mitt Romney wil op een een andere kandidaat hier uit voor een weddenschap voor 10.000 dollar. Dat viel niet zo heel goed bij de gemiddelde Amerikaan. Nee, je moet niet wij vakken, we wij weten niet <laughs> zo heel veel meer dan dat Mitt Romney een mormoon is. Maar wat, wat kun je nog meer over hem vertellen? Nou ja, hij is gouverneur geweest. Hij uh, heeft dan uh, toch wel een redelijk doortimmend programma. En De anderen gaan toch heel sterk in op de actualiteit van nu... van hoe hard moeten we waar bezuinigen. En, um, die werken als het ware met, met, met, met speerpunten vooral. Uh, minder consistent programma. Misschien dat dat richting de echte presidentsverkiezing... wat meer zal komen. Um, dat, dat is dus wel het voordeel van Mr. Romney. Ja. Dat hij ook al in een eerdere running heeft bewezen... dat hij wel hij een aardig heeft iets te degelijke... Uh, programmas kan yeah. opstellen nou. en, en Gingrich die was volledig uitgespeeld uh, was ooit zeg maar de, de leider van het huis van afgevaardigden uh, om als republikein en moest weg vanwege financiële mobilisaties... is drie keer gescheiden. Nou, dat viel nooit goed bij de Rupert achterban. Maar nu heeft hij zulke harde tea-party taal... dat het uh, toch dat wel het weer aanspreekt. wat lijkt. Ja. Zeg maar. Even naar de mensen aan tafel. Jan Bos, zegt het jou überhaupt niets, deze kandidaat? Of zit er iemand bij waarvan je denkt... No? Oh nee, ik volg dat helemaal niet. Nee? Uh, nee. nee Geen... ik was in een veel laat stadium. Uh, ja, ja, uh, toe als gedaan. het uitgekristalliseerd is. Anne-Marie ja. van Helden, maakt het voor de reisbranche iets uit... wat voor president er zit in Amerika? Nee. Helemaal niks. Nee, want het gaat echt om... Ik uh, moet wel zeggen dat toen... Uh, uh, Barack Obama... <laughs> toen hij gekozen werd, was ineens iedereen wel zo van... Oh, we moeten naar het land van die man. Ja, ja. Toen is New York, was gigantisch populair. Dus dat uh, werkte dan toch wel? Het werkte wel, ja. Op ja, dat opzicht ja. uh, werkt het zeker ja. wel. Pascal ten heb jij een uh, favoriete republikeinse kandidaat? Nou eigenlijk wil ik een zo gek mogelijke, zodat we oh. nog een grote kans maken om te winnen. Oh ja, oké. Okay. En hm. Jan, wie zou je dan moeten kiezen als je een zo gek mogt? Ron Paul? Wie is ja, dat? nou die is niet niet gek. Maar hij is heel uh, afwijkend in die zin dat hij dus... Uh, hele, uh, nou, wets kun je het niet zeggen. Maar hij houdt zich heel strak aan de constitutie uit het eind van de 18e eeuw. En die houdt dus een hele kleine overheid aan. Geen buitenlandpolitiek. En het gaat om onszelf. We hebben alleen maar een stevig leven nodig. om ons te verdedigen voor de rest. Bekijk het maar wereld. Niks in vredesmissies terug uit Afghanistan. Zoek het maar lekker uit. Maar Hij doet het goed in de peiling. Ja, toch? maar dat denken heel veel Amerikanen. Vergis je niet. Hm. Dat denken heel veel Amerikanen. En nog een sterk punt voor... Ronde uh, de is, hij heeft nooit gestemd voor verhoging van salaris voor congresleden. En hij houdt elk jaar wel een beetje geld over van wat hij krijgt zeg maar, voor zijn bureau als ze had. en dat stort hij terug in de staatskas. Oké. Okay. Nou en dat, dat spreekt de mensen erg aan. Ja, ook omdat net uh, een week geleden is een onderzoek begin geworden, hebben ze eens gekeken wat is nou het gemiddelde vermogen van een Amerikaan. Nou, die hadden in 1984 iets van 20.800 dollar. Gewoon als cash, als het ware, wat ze, waar ze over konden beschikken. En een congreslid had op dat moment zo'n 280.000 dollar tot zijn beschikking. Ja. Dat is eh, voor de gemiddelde Amerikanen in absolute dollars. Dus niet in verhouding, maar gewoon in, in cash dollars naar beneden gegaan. Naar 20.500. Als je alle inflatie mee rekent, zijn die dus echt op achteruit gegaan. Maar de congresleden daarentegen, die uh, incasseren nu gemiddeld 725.000 dollar. Ja, dus de boosheid is wel enigszins te begrijpen. Is heel groot. Hè? Die Occupy Movement is niet voor niks. kreten uh, als Washington has to change. Die worden echt gemeend. Nog één vraag. Wie gaat het worden in Iowa? Ik denk Romney. Ja, denk Romney. Als je gaat stemmen, dan ga je nog eens goed nadenken. Oké. Okay. Nou, we gaan het afwachten, Jan. We houden het heel spannend. We gaan naar onze dichter bij de dag. Ton Luijten. Ton, goedemiddag. Uh, dag, Elsbeth. We zijn erg bedieuwd naar jouw gedicht. Ja, ik heb het gedicht maar Horizon genoemd en ik draag het op aan Jan Bos. Horizon. Waar ligt uw maximumsnelheid, meneer? Ook zo'n hekel aan republikeinen, mevrouw. Is studeren nog wel betaalbaar? Zijn we met de tien jaar euro wel zo blij... En komt Willem Holleder echt vrij? Vragen actueel soms onbeantwoord. En de kalender heeft de tijd gedraaid... en ons weer in het spoor gezet... van iets dat even ongewis is als de toekomst. We hebben al zoveel te goed van wat we ooit verloren. Zoals een rotsvast vertrouwen. Vertrouwen in elke verte waarvan de horizon ontbreekt. Een vreemd samengaan van gebrek... En het verlangen naar grensverlegging houdt ontstaande en gaande. En daarom, trap die horizon zo snel mogelijk naar je toe. Kom op Jan, je kunt het! <lacht> Ja, Tot later, dankjewel. Nou, Jan Bos, kijkt helemaal blij van dit gedicht. En we zetten het uh, later vandaag op de website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan de gasten hier aan tafel. Jan Bos, zet hem op in uh, Nevada op die fiets waar, waar, waar, waarvan daar je niet veel ziet. Maar waar je heel, heel, heel hard mee kan fietsen. Anne-Marie van Helden, hartelijk dank. Pascal ten Haven en Jan van Benten. Het probleem no is niet alleen solamente en frijf. Het probleem is fundamental is om de leven